Minister Blok van Wonen houdt vast aan zijn plan... voor een verhuurdersheffing voor de corporaties, ondanks alle kritiek. De corporaties zijn woedend over de heffing... die de overheid 2 miljard euro moet opleveren. Ze vrezen voor hun financiële positie... en hebben daarom bouwprojecten stopgezet of gedreigd om dat te doen. Blok noemt dat sterk overdreven. Hij belooft dat hij zal kijken naar de onderzoeken die zijn gedaan... naar de gevolgen van het invoeren van de verhuurdersheffing... maar hij zegt dat er hoe dan ook 2 miljard bezuinigd gaat worden. Ongeveer de helft van de 100 uitgeprocedeerde asielzoekers in het tentenkamp in Amsterdam wil morgen vertrekken. Ze willen de ontruiming niet afwachten. In elk geval alle Somaliërs gaan in op het aanbod van burgemeester van der Laan om een maand gebruik te maken van de dakloze opvang. De andere asielzoekers blijven waarschijnlijk tot het kamp vrijdag wordt ontruimd. Vanochtend gaf de rechter toestemming voor de ontruiming.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 Het weer wisselend bewolkt en vooral in de kustgebieden kans op een bui en er staat een stevige noordenwind. Vannacht koelt het af tot een paar graden boven nul. Morgen naast bewolking ook af en toe zon en dat wordt dan zo'n 7 graden. Dit was het NOS journaal. Aan ah, de beveiligingsinformatie files op de A7 Groningen richting Duitsland bij de Alfred Westerbroek drie kilometer aan ongeluk. De weg is dicht bij Foxhol. Een ongeluk ook op de A9 van Alkmaar naar Diemen. Voor Kloop met Holendrecht, 7 kilometer. De linkerrijstrook is nog dicht. A12 Utrecht-Arnhem, 5 kilometer bij de afrit Wageningen. Naar Den Haag op de A12 tussen Zevenhuizen en Nooddorp, 6 kilometer. Daar is technisch onderzoek naar een aanrijding. Alleen de vluchtstrook is bereikbaar. A13 Rotterdam-Den Haag voor Delft, 8 kilometer. En er staat een vrachtauto stil op de A58 vanuit Breda naar Eindhoven. Bij Oorschot, 8 kilometer. De rechterrijstrook is dicht.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 Is dat als je geen geld hebt om op vakantie te gaan? Als je je geen televisie kan veroorloven? Of als er dagelijks geen warme maaltijd op tafel kan? Waar ligt wetenschappelijk gezien de armoedegrens? Vanavond in Labyrinth, arm in een rijk land. 10 voor 9, Nederland 2. Als vertegenwoordiger van MKB Brandstof spreek ik regelmatig met ondernemers. En wat hoor ik dan nog wel eens?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 helpen u graag bij het vinden van de mooiste boeken. En die bezorgen we ook nog bij u thuis. Net zo snel en voordelig als andere webwinkels, alleen dan zonder bezorgkosten. Nu op Libris.nl. De beste tankpas voor ondernemers. MKB Brandstof. Tankstation Proof. Boeken op Libris.nl worden altijd gratis bezorgd. Thuis of bij je Libris boekhandel.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 Dames en heren, goedenavond. Onze gast scoorde 30 jaar geleden met zijn compaan Henk Westbroek en de mannen van het Goede Doel, monsterhit na monsterhit. En dook in 2006 opeens op als jurylid van de X Factor. Maar muziek maken is en blijft toch het allermooiste wat er is. En dus keert hij terug met een nieuw album en niet zomaar een. Album, maar een kerstalbum. Getiteld. Kerstalbum. Hier is Henk Temming. Goedenavond, welkom bij Kunststof van woensdag 28 november. Het cultuur- en mediaprogramma van de NTR. Vier keer per week zijn we er. Van maandag tot en met donderdag op Radio 1. Henk Temming, welkom. Leuk dat je er bent. Ja, ja. Ja, heel leuk. Heel ja, leuk. Ja, ja. ja, eindelijk. Eindelijk. Ja, je hebt, je hebt lang gefleurd met me voordat je in dit programma mocht. Maar ik, nou ja. het is gelukt. Ja, ja. Nou ja. En, uh, en uh, luisteraars, wij kennen elkaar daardoor ook heel goed, ja. Petra en ik. Maar we gaan er geen klefbegaan. Nee nee nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Ik wil eerst eens even met jou het harde nieuws behandelen. De autorij is voor het eerst sinds de oorlog volgens mij... Af, uh, afgelast vanwege de crisis, omdat nou, de handelaren ah, niet meer aankunnen. Ging je er altijd naartoe? Nee, maar dat zou de eerste keer zijn geweest. Dus Echt dat, waar? <laughs> nou, jammer daar. Ja, ja, ja, ja, ja. Weer, ja, jammer, Weer niet. Jammer. Nee, ik heb wel een prachtige film ooit over de autorij gezien uh, van Tati. Uh, dat was Trafiek. was een geweldig leuke film. En dat is eigenlijk de enige ervaring die ik heb met, uh, met de autorij. Dus dat. Uh, is enigszins aan mij voorbij gegaan. Want die film ging over de autorij? Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Maar kan je je voorstellen dat je met zo'n hoorde mannen... want er gaan heel veel mannen naar de autorij... dat je daartussen loopt en uh, op zoek gaat naar die ene, nee, droom, nee. Naar die ene droomwagen? Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Met je zoon misschien, Miro, aan je hand? Ook niet, ook nee. niet, nee hoor. Nee, nee, wij, uh, wij hebben eigenlijk helemaal niet zoveel met auto's. Hoewel ik elke dag wel er gebruik van maak. Ja, nee dat, nee, dat zegt mij helemaal niks. Nee. Bij welke reis zou jij heen gaan met je zoon, bijvoorbeeld? Rij Uno. Rij Uno? <laughs> Vanwege die leuke bijen, zeker. Ja. Ja. Hij kon toch ook ja. weer niet missen? Die ja. rol jongens, zijn ja, eigenlijk ja, allemaal ja, verschrikken. Ja. Laten we het over Kerst hebben. Hoe diep zit Kerst bij jou? Uh, nou, Kerst zit bij mij echt vrij aan de oppervlakte. Het zit er helemaal niet zo... Uh, Skin zo, uh, deep. Nee, ja, ja, ja. ja. Nou, en het is, uh, maar ik vind het wel iets heel leuks. En ik vind dat het te groot wordt gemaakt. En daarom dacht ik van, ik maak er een, ja, gewoon een, een, ja, een uh, kerstrelativerend album over. Dus het is niet uh, helemaal... Uh, ja, zeg maar, het hele christelijke gedeelte, dat vervalt al enigszins. Je neemt het een klein beetje op de hak, er zit een knipoog in. Ja, ja, ja. Maar tegelijkertijd heeft het toch ook wel veel, veel bellen. En, uh, heel veel bellen, heel veel klokken, heel veel koren. Ja, ja, ja je hebt ja. vet ingezet. En, dat, ja, maar ik vind dat kerstmis is eigenlijk de enige tijd dat, dat het geoorloofd is. Dat je voluit mocht pakken. Helemaal, ja. ja, ja en dan, ja. Vol, dan hebben we het ook echt over die, die, die dikke, vette tijd. Temming sounds die er overheen of eronder ligt Dik, en, uh, ja dikke ja, ja, nou ja, ik dikke heb, vette temming sounds nou ja eigenlijk, eigenlijk maak ik altijd wel kerstmuziek dat ja, klopt wel er ja er zit ja. altijd wel iets jubelends <hup> in, jou, uh, in jouw muziek daar gaan ja. we het straks over hebben we gaan gewoon meteen van start u kunt reageren op deze uitzending radiokunstof.nl dus onze website uh, het gastenboek van onze website radiokunstof.nl daar kunt u reageren of twitteren hashtag radiokunstof Een mooie, wit gedekte tafel. Een mooie, wit gedekte tafel. Witte servetten. Mooie, zilveren. Witte kanderaars. servetten. Mooie, wit gedekte tafel. Witte, witte servetten. Witte kaarsen. Witte kaarsen witte Aanspets op een bedje van stijfgeslagen eiwit. eiwit, koude witte op een bedje van stijfgeslagen eiwit, koude, koen, koude witte aanspets op een bedje van stijfgeslagen eiwit, koude, koen, koude witte op een bedje van stijfgeslagen eiwit, zo pette koolsoep en gewoon. Sop sop sop sop, sop, sop, sop, sop, sop de en warm me voor vorige... gekaar. Laat bak dit vis in een witte saus. Met tussendoortjes, spoel van witte wijn en citrus druppelen. Dan volgt de... Ja, lekker! En eerlijk helder water en het droge witte wijn. Heerlijk! En eerlijk helder water en het droge witte wijn. die wonderlijke draai die erin zit. Alsof je in een soort draaikolk terechtkomt als je naar deze muziek luistert. En het is ook dansmuziek, wat wel heel goed is zo tussen de gangen door. Dat als je we even... kunt dansen, dan... Uh... Dans dan mee. <laughs> Dans dan mee ja. Ja. Henk Temming is de gast in kunsthof. Hij is zanger, hij is muzikant, componist en producer. Hij, uh, u kunt hem natuurlijk kennen van het goede doel. Dat deed hij samen met zijn kompaan Henk Wespoel. Doet hij nou trouwens weer in 1991. Waren ze er even mee gestopt? Dat was een, was een wat brute scheiding. Maar in 2007, meen ik, is het allemaal weer goed gekomen, zijn ze samen de plank weer opgegaan en dat doen ja. ze nog steeds. Dit is een solo-project, nadrukkelijk een solo-project. Al, alhoewel we Henk Westbroek hier en daar wel terugvinden op deze CD. Ja, hij heeft in twee nummers, heeft hij ook de tekst meegeschreven mee of alleen geschreven. Dus uh, nee, drie, drie nummers. Ja. Maar hij wordt depressief van Kerst. Dat, uh, jij zingt nou, op een gegeven hij... Mijn beste vriend houdt niet van Kerstmis, hij wordt de depressief. Nou, eigenlijk is er vier nummers aanwezig. Dat is toch heel wat? Ja, ja. Voor ja, iemand die nee. er depressief van wordt. Ja. Wat, wat was je ambitie met deze plaat? Wat wilde je? Uh, nou, ik heb, ooit heb ik een Sinterklaasplaat plaat gemaakt. Dat is twintig jaar geleden. En, uh, ja, en toen al werd mij gevraagd om het vervolg te schrijven. Uh, nou, en dat. Ja, dat is steeds uitgesteld. Ik had er de tijd niet voor. Dat was een. Het is ook een DVD geweest met een heel verhaaltje erbij. Details zal ik je besparen. Maar, uh, nou, uh, ik, Begin dit jaar heb ik mijn studio verkocht en had opeens wel de tijd om dingen te gaan doen. I stu, stu, stu, stu studio. studio. Ja, ja. ja, ja, ja. stu, stu Studio. Rare naam eigenlijk. Een hele rare naam. Ja. Maar uh, ja, ja, toen had je de tijd. En weer. toen had ik de tijd. En ik had thuis een studio gebouwd. Of laten bouwen natuurlijk, want dat kan ik niet zelf. Maar. Uh, ja, en. Uh, ja, en dit was het eerste waar ik, waar, waar ik aan begon. Ik heb een. een ja, gewoon een x-aantal. Uh, projecten liggen. Die ik, nog, die ik al heel lang wilde gaan doen. En daar is dit er één van. Ja, ja. En wat, wat was je muzikale ambitie ermee? Wat, wil, wat wilde je ermee? Ja, dat werd ik eigenlijk nooit zo van tevoren. Ik. ik uh, wat ik in ieder geval uh, wilde, was uh, andere liedjes schrijven dan dat ik normaal gesproken altijd moet aanhoren met Kerst. Want, uh, ja, we, Hebben we het nu over wham? Ik heb het over alles eigenlijk. En, <laughs> en, en. Nee, ja, dat, ja, uh, Je trekt het niet. Nee, ik heb het al zo vaak gehoord. En je hoort elke keer weer diezelfde liedjes langskomen in. Ja en, uh, ja, en dan weer door de een gezongen en dan weer door de andere gezongen. Ik kan je van harte het Weihnachtsoratorium aanbevelen. Nou, dat is nou mooi, ja. Dat, dat is ook wel iets leuks om mee te, naar te gaan luisteren, toch? Ja, ja, nee, dat ken ik wel, dat ken maar, ik wel. Maar al die suffe popliedjes over kerst, daar heb je een beetje te bak van. Ja, en het wordt allemaal zo ontzettend serieus genomen. En uh, ja, uh, ja, zelf als ik, als ik, als ik kerst aan, aan het vieren ben... en het komt er over het algemeen op neer dat ik dan met vrienden om de tafel zit... Dan heb je heel zacht op de achtergrond. Heb je dan het een en ander opstaan en dat doe je heel zacht, omdat uh, ja, <laughs> ja, het elke keer zet ik het zachter, omdat ik er gewoon niet, niet, niet, zo goed tegen kan. Ja. En dat, uh, maar dat komt ook omdat ik al vanaf uh, v, uh, vanaf heel jong heb ik altijd al thuis al die nummers gehoord. Want, want thuis werd er bij ons bij, bij mijn ouders altijd Kerstmis gevierd met altijd dezelfde liedjes. Er is niet, het over Wim, maar er is niet zo heel veel bijgekomen. Wat uh, wat is beklijft? Heb je, uh, je hebt wel goede herinneringen aan die, aan die jonge jaren, ja, aan hoor. de is. Altijd hartstikke leuk. Ja. En nu nog steeds. Want Henk Westbroek zegt bijvoorbeeld, echt, en heeft hij ook nog tegen ons gezegd... nou, kerst, dat is voor mij voornamelijk ruzie. Hij associeert het met ruzie. Ja. In ja, de familie, nou ja, ja. denk ik er dan achteraan. Wat, wat, wat zei je? In de familie, denk ik, de, ik er dan altijd Ja, achteraan. nou ja, dat, nou, dat zou kunnen. Ik, ja, ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik heb... Uh, ja, eigenlijk heb ik nooit ruzie, dus ik. Uh, ja, ja. En zeker niet met kerstmis. Uh, nee hoor, nee nee. nee. Ik Gewoon heb geen daar... ja jongen. Uh, nou, het, het gekke van jouw muziek is dat het uh, op alle punten herkenbaar is. Het is heel veel. Het is uh, hele voortstuwende muziek, met name dan niet de ballets, maar de uptempo tempo uh, nummer, uh, nummers. Misschien is het niet helemaal gepast om het de Wall of Sound uh, te noemen, maar dat is het eigenlijk wel, toch? Wat jij, wat jij creëert. Nou, ik. Ik vind het niet echt een belediging als je dat tegen me zegt. Want mensen die dat, die dat ook doen, die op een soortgelijke manier werken. Dat zijn mensen die ik wel heel erg bewonder. Uh, Zoals Frans Bekter bijvoorbeeld. Ja, en uh, die in iets mindere mate. Maar iemand als Brian Wilson vind, ik, vind, vind ik een grootmeester daarin. Ja. En dat is wel... Uh, Iemand aan wie ik me wil spiegelen in, in ieder geval. Ik, het is niet iemand die ik kopieer of zo. Maar als jij zegt dat het uh, verwantschap uh, daarmee heeft... ja dan, dan, dan kan ik me dat wel enigszins uh, nou, dat, dat vind ik heel prettig. Ja. En uh, dan vervolgens probeer ik dan nog uh, verder de vinger uh, erop te leggen... wat dan die typische sound is. En dan kom ik een klein beetje in de knoei. Want dan weet ik het niet zo goed. Dus toen hebben we hulp ingeschakeld van Henk Westbroek... die jou natuurlijk door en door ja, die kent. Heeft van, en die heeft er verstand van. En hij zegt het klank. Het van het goede doel, zo noemt hij dat ja. dan, is volstrekt uniek. Onze sound herken je meteen, ik kan dat niet met woorden beschrijven. Henk <lacht> heeft allerlei trucjes om dat geluid te maken. Het gaat om een geluidsopvatting en dan komt de aap uit de mouw. De sound van Marco Borsato is op die van ons geïnspireerd. Kijk, zie je, hij heeft er verstand van. Nou. <lacht> <lacht> en toen dacht ik, Marco Borsato, nou... <lacht> ja. Nou ja, wat ja ik wel... weet het niet... Uh, Dit ja. komt je uit niet bekend voor wat ik nu zeg... <lacht> Nee, nee, nee. Nou, ja. Ja, nou, nee. Ik zou, ja, ik zou het echt niet weten, jongen. Wolf sound dat, is beter, hè, geloof ik, Ja, nou, Ja, dat, dat vind ik prima. <laughs> maar ik vind het ook niet erg uh, dat Marco zijn sound op ons heeft gebaseerd, <laughs> hoor. Dat vind ik, dat vind ik heel bitair. Van Marco Bosato wordt vaak gezegd dat hij uh, jubelrock maakt. Oké, okay, nou, dus met Kerstmis is dat wel uh, op dus Er zit he? wel wat jubelens in jouw muziek. Heel wat, je, je, noem, je noemde net Brian Wilson, de Beach Boys... Dat, dat verband snap ik wel. Nou, zeker met Kerstmis uh, is dat wel mijn bedoeling geweest. Ik wilde een plaat maken waar je. Ik bedoel, je hebt het altijd over vrolijk kerstfeest. Nou, ik wilde een vrolijke plaat maken. Mm -hmm. En uh, zeg maar, het meest de depressieve nummer wat erop staat, heeft toch iets. Dat, dat is volgens mij Zwarte Kerst. Ja. Dat heeft toch iets. Ja, dat heeft toch, toch een oplossing. Ja ja, ja, ja, ja. Omdat je ons dat wilde brengen Omdat je die boodschap uit wil stralen? Of wat is nou, dat? nee, maar dit is wat, wat ik uh, nu zeg. Dat, dat, dat, juist, juist in die tekst, daar zit wel iets serieus. Kijk, je hebt het over minderen, minder... Het gaat om uh, dat we in een crisis zitten. Iedereen moet minder, moet... moet, moet daar uh, gaat Zwarte Kerst over. Daar gaat Zwarte he? Kerst om. Maar de consequentie van minderen, minderen... Dat, uh, dat, dat hebben we in de twintig jaren vorige eeuw gezien. Is, is, is uiteindelijk uh, ja, gewoon oorlog en... en ja, dat, dat is zeg maar het minder prettige vooruitzicht, wat dat nummer biedt. Ik bedoel, als je mindert en. en nou ja, dan, dan, dan, dan kom je eigenlijk in een situatie terecht. waarin uh, er zulke grote tegenstellingen tussen rijk en arm bestaan. Dat er, uh, ja, dat, dat er maar een klein vuurtje nodig is om de boel te laten ploffen. Is dat iets, is dat iets waar jij. Uh zorgen over maakt. Want het onderwerp arme rijk komt wel vaker voor in jouw, in nou, jouw nummers. Ik, ja, nou, ik, uh, ja, ik, ik zie wel bepaalde ontwikkelingen die, die parallel lopen met, uh, zeg maar, van honderd uh, jaar geleden. En, uh, en het lijkt wel alsof men niets heeft geleerd van uh, de geschiedenis. Ik weet nog dat ik op school ooit heb gekregen dat iemand als Henry Ford, dat was een geniaal mens, want... In de depressie gingen die mensen loonsverhoging geven. zodat ze meer geld konden uitgeven. Mm -hmm. Waardoor de economie Waardoor, een uh, impuls kreeg. Ja, nou ja dus, dus dat is, en dat hele gedoe na de Tweede Wereldoorlog. met, uh, met, het, uh, zeg maar met de Marshallhulp hier in Nederland. Het is hetzelfde. Ik bedoel, je ziet wat er dan gebeurt. En mm. nu. predikt men uh, het totaal tegenovergestelde. En het, is, en het klinkt, ja, en, en bij sommige bevolkingsgroepen valt het natuurlijk heel erg goed. want dan kun je schuldigen aanwijzen. Ja, wat dat betreft zie je gewoon parallellen. En, en daar, maak ik, ja, daar, maak ik me, daar maak ik me zorgen over. Ja. En, dat, en daar gaat het nummer over. En, en, en vertolkt zich dat ook op de een of andere manier politiek? We weten van Henk Westbroek wel waar die politiek staat. Omdat hij nou, nou als jij het weet, ik weet het niet hoor. Waar hij staat of waar jij staat? Nee, nee ik weet niet waar hij staat. Ik weet het, het, nou, dus, ik ik ik wel wat hij, hij vindt had, van alles, ik, maar ik waar die politiek staat. Ik denk dat hij een beetje aan de, aan, aan de rechterkant van de, van, van, van de vleugel staat. Nou, dat zeg ik dat ik dat niet weet. Want dat zou je wel zeggen als je het over de partijen hebt waar, waar die aan... De leefbaar partijen waar nou, hij ja, aan nou, gaan nou gaan ja, Maar uh, zelf vindt hij dat niet. Dus wat dat betreft... ja, ik. Maar jij ik politieke debatten toch met hem? Jawel, ik ben, denk ik, linkser. Maar, maar ik denk dat hij hetzelfde vindt. Ben jij een linkse vindt... jongen van jezelf? Uh, ja, dat denk ik wel, ja. ja. ja. Heel links nog steeds. Uh, nou ja. Ik, uh, als, als, het, als, het, als het erop aankomt... dan ben ik zo rood als ik weet niet wat natuurlijk. Oh ja, echt waar? Ja, dat is mijn volgende album. Rode Kerst. <laughs> met, ja. met, een, met een goed doel... en ja, socialistisch ja, ja, ja, ja. enzovoort, ja. Nee maar, nee, maar in principe ben ik, ben ik wel links... En, ja, en ik weet wel dat het allemaal, uh, allemaal wat ingewikkelder is dan, uh, dan, uh, dan, dan het indelen in links en rechts tegenwoordig. Want, want links ben je tegenwoordig conservatief, geloof ik. En rechts is weer heel progressief. Of uh, ik wil die dingen, nou, die begrippen lopen, lopen uh, erg door, door elkaar heen. Maar ja, ik vind. Uh, in, in, in ieder geval uh, ben ik uh, heel erg voor de, voor de nivellering. Dus ik uh, voor mij had het allemaal gemogen via de. Via de Via de premies. De premies gewoon zorgen dat. Had ik, alle... Ja, had ik graag betaald hoor. Ja. Het, uh... ja want jij, ben, jij bent dan nog vergeleken bij de rest van Nederland een rijke jongen. Beschouw jezelf ja, ja, zo. Nou, ja, ja. Ja. ja. Ja, dat denk ik wel. Wat is dat dat jij eigenlijk je ja, altijd. Uh, we hebben ook bijvoorbeeld uh, met je ex-vriendin gesproken, Paula Patricio. Oh, en... Ik wou juist vragen welke. <laughs> Deze was vrij steady, geloof ik, in ieder okay. geval. En uh, zij is ze ook tevens uh, de moeder van je zoon. Ja, uh, ik ken haar wel. Ja, je hebt haar wel eens gezien. En uh, die vertelde ons dat jij heel slecht tegen onrecht kunt. En dat was eigenlijk oh. ook wel iets wat ik in je oeuvre tegenkom. Oh. Onrecht. Ja, dat zou kunnen. Dat zou kunnen. En nou is, on ja, bedoel, nou is onrecht natuurlijk een heel uh, relatief begrip. Het ligt maar aan, aan welke kant je staat van... Uh, maar ja, uh, nou, we vanaf... hebben net geconstateerd dat jij aan de goede kant staat. Ja, maar dat jongen. vind ik. Dat, bedoel, dat is altijd subjectief. Maar, uh, nou ja ik, uh, ja, ik ben erg voor rechtvaardigheid. Dat heb ik met de paplepel van huis uit heb ik dat uh, meegekregen. Dat, dat, uh, uh, ja, mijn ouders hadden het precies hetzelfde. Dat hebben ze gewoon. Uh, ja, nou ja, daarmee hebben ze hun kinderen belast, zou ik bijna willen zeggen. Maar, maar graag zelfs. Want, Is dat een, een Utrechts rood socialistisch nest? Mijn moeder komt uit een communistisch gezin... en mijn vader, ja, uit een typisch arbeidersgezin. En uh, minder politiek bewust. Heel, ja, en zijn ouders waren heel katholiek. Uh, dat hebben zij niet meegekregen allebei, dus ik ook niet. Maar kerstmis werd er, wel, werd er wel altijd gevierd. Geen kerstmis. Nee, kerstmis. Maar kerstmis, <laughs> ja. Hij was profvoetballer. Ja, ja, ja. ja, ja. En maar hij had, wel, had ja. nog niet zo'n Wesley snijder achtig inkomen wat daarbij hoort. Nee, In maar mijn tijd. vader was al op vrij jonge leeftijd was die zaken ingegaan. En die heeft een fabriek van motorkleding gehad, sport, een sportwinkel... Die heeft altijd. Uh, dus... Ondernemer? Ja, ja, ja, ja, dus dat was vrij uitzonderlijk. Want de meeste profvoetballers waren of ambtenaar. of hadden een sigarenwinkeltje of zo. Maar mijn vader, die, uh, die heeft altijd heel goed geboerd. En, uh, ja, dus, dus ja, uh, eigenlijk uh, had hij dat ook niet nodig, zou ik bijna willen zeggen. Nee, nee. Ja. ben jij nou ooit, ooit gaan voetballen door hem? Of... Ja, ja, nou, ja ik, heb, uh, ik, ik heb net zo. Uh, ja, net als iedere jongen in Nederland heb, heb ik ooit gevoetbald. En, maar het mag geen naam hebben, begrijp ik, uit de manier waarop je het nu zet. Nee hoor, nee, kijk, want iedereen, die, die zou als die zou zijn doorgegaan... zou die in het Nederlands elftal zijn gekomen, en ik ook. Ik werd gewoon... Nou ja, ik, nou, kijk, het vervelend is, dus ik heb ooit wel... Dus dat in... hebben je net niet, net niet gescout. Nee hoor, Jammer, ik ben op... Nee, nee, het, nou, weet je, ik kan er heel bescheiden over zijn... maar ik heb wel in vertegenwoordigde, vertegenwoordigende elftallen gespeeld... Nederlands jeugdelftal en dergelijke... Alleen ik ben er op de 16e uh, mee opgehouden. Want ik vond het verschrikkelijke mensen allemaal. Wat voetballers? Ja, ja, ja, ja, ja. ja. Ik vond het uh, ja, raar, maar die hele sfeer erop. Ik vond voetballen geweldig. Maar, ja, zeg maar het voetbalmilieu dat in die tijd, dat, ja, dat, dat vond ik verschrikkelijk. Dat, uh, uh, Is dat dezelfde tijd dat je uh, een stap richting de muziek hebt gemaakt? Nou, dat heb ik altijd al gedaan. Ja, ja, ik, ja ik speelde al muziek vanaf mijn 12e en 13e. En dat was. En het, ja, dat, ja, dat mocht geen naam hebben, maar uh, ja, gewoon leuk. Uh, dat heb ik, ja, en ik heb altijd liedjes geschreven. S uh, vanaf het moment dat ik wist dat, je, dat het mogelijk was om liedjes te schrijven, ben ik het gaan doen. En dat was. Uh, en ik weet nog precies dat, ik, dat iemand mij vertelde... dat, dat vond ik zo'n mooi liedje, de postkoets van de Selvera's. dat dat door iemand geschreven was. Er zitten ook bellen in Ja, trouwens. ja heel veel bellen. Dikke vette bellen. Nou ja, dat, uh, nee, maar, uh, nou ja vanaf dat, dat ik hoorde dat iemand dat had geschreven... ik ging geloof... toch iets van... Ja, ja Jos is... Kleber was het, geloof ik. En dat vond ik zo... Iemand die ik, wel, die ik van televisie kende had dat gemaakt. Toen dacht ik, oh, dus dat kun je gewoon doen. Maar dat is, dat, ja, dat is een besef wat je moet krijgen voor je het gaat doen zelf natuurlijk. Ja. Ik wil toch nog weer die, die, die Wall of sounds zo meteen uh, even, even illustreren. Maar dat, dat doe ik eigenlijk even via iemand anders. Dan misbruik ik even iemand oh, anders. Okay. Want je hebt, de volgende hit heb je uh, geschreven. En daar hoor je eigenlijk ook al die vette Wall of sounds. Ja. Even luisteren.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 Dat ik net iets pak, niet spaken, simpelweg gelukkig was. Mm -hmm. Een eigen ja, er zijn misschien nog mensen in Nederland die denken dat dit voor René Vroger is. Nou, het staat er ook altijd uh, uh, uh, bij, hè? Maar je krijgt dan oh. nog wel jaarlijks royalties, mag ik hopen. Wel, hoor, ja. ja. Dus de, de betalingen gaan gewoon door? Ja, hoor. He, jij wel. hebt dit geschreven? Nou, het is een goede doelnummer. Het is van een, van een goede doel doelalbum. Waarop we het geniale idee hadden om daar zelf niet op te gaan zingen... maar allemaal gastzangers te vragen. Waarom? Ja. Nou ja, ik denk dat er een klein... Het meningsverschil met Westbroek was op dat moment. Nee, is een grapje. <laughs> de liedzanger was gewoon weggelopen, want <laughs> jullie hadden ruzie. Ja, nou, nee, in ieder geval... Wij had, nou, uh, we hadden een album met uh, Ramse Schaffi, Herman van Veen... Rob de Nijs, Marco Bakker. Uh, nou ja, en René Froger zong dit nummer. Eh... Uh, wat was je vraag eigenlijk? Ja, dat weet ik helemaal niet. Jij bent een anekdote aan het vertellen. Gewoon helemaal uit jezelf. Ja. Nee, je, ik dacht van, hoe kan het dat wij dit eigenlijk kennen... als een nummer van René Vroge? Oh ja, het nee, ik weet het al Wij hadden toen hem um, um, op het album staan... en de platenmaatschappij van René Vroge bracht het als single uit. Dat was de afspraak. Uh, wat zij uh, daarna deden, was ze ons maar twee of drie keer uitnodigen... voor promotieoptredens op televisie... En de, we hebben twee of drie gedaan en de, de, de, de 25 die daarna kwamen... waren wij niet eens meer uitgenodigd, terwijl het nummer van ons album was. Er stond gewoon Ballet Penny de Jager erachter. Ja, dat was, dat, dat was heel raar. En wat, ze, uh, en, en wat ze ook deden, dat was de single sealer bij het album van René Vroger... wat op dat moment geflopt was. En dan gun ik hem zijn succes, hoor. Ik gun iedereen het succes. Maar ik vond het niet zo leuk, ook tegenover de andere mensen... die hadden meegewerkt aan het album. Wat wel een beetje een indruk geeft ook van die hele business op dat moment. Hè? Het was toen natuurlijk nog een, een booming business platenbusiness Er werden nog hits gemaakt ja. en uh, nu, nu is de tijd totaal veranderd. Maar toen was dat nog aan de hand. En dan gingen de mensen gewoon vandoor met, met, met het succes van een ander. Ja, nou ja, ik heb hem dat uh, heel erg kwalijk genomen. En ik heb het later uitgesproken. West, Westbroek is er nog altijd pissig over. En dat kan ik me ook goed voorstellen. Die gaat niet meer samen door één deur met meneer Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee. Maar het is is min of meer goed gekomen. Ja, nou ja, als ik hem tegenkom zal ik hem echt niet ontlopen. En ik zal hem echt een gedag zeggen. Of nee, ik heb er... Uh, kijk, uh, uh, ja... Weet je, ik weet niet... Ja, laat ik het zo zeggen. Ik, ik ben altijd heel erg snel geneigd... om uh, betere smoes voor iemand te bedenken... dan dat ze zelf kunnen bedenken. Dat noemen ze een harmoniemodel. Oké, oh, oké. Okay, okay. Dat is nou, verkeersinformatie. Okay. ANWB Verkeersinformatie. Er staan nog twee files op de A12 bij... Meer richting Den Haag voor Meer 2 kilometer. Dat komt door een ongeluk, de rijstroken zijn wel weer open. De A58, Breda richting Eindhoven. Tussen Knopen de Baars en Oorschot, 4 kilometer. Daar stond de vrachtwagen stil, maar de weg is weer vrij. Uh, dit is kunststof en u kunt reageren op deze uitzending... via onze website, gastenboek van onze website, radiokunststof.nl of hashtag Radio Kunststof. Als u vragen heeft, als u opmerkingen heeft voor Henk Temming. Hij is onze gast. U kunt hem ook kennen van het Goede Doel. Uh, volgende week op 5 december op Sinterklaas verschijnt ook de cd België. Met daarop de oude hits van het Goede Doel. Waaronder vanzelfsprekend België. Is er Leven op Pluto. Is eigenlijk de, de, de, de, de titel waaronder heel veel mensen het ook kennen. Een van de mijlpalen uit de Nederlandstalige popmuziek. Een nummer dat door radioman Frits Pits toen het uitkwam. Maar liefst twee keer achter elkaar werd gedraaid. Zo enthousiast was hij. Wat? wat Kun jij deduceren wat het, wat het succes van dat nummer is? Uh, ja, ik, ja uh, laat ik het zo zeggen. Uh, er gebeurt om de 30 seconden iets anders. Dus je valt van de ene in, in zeg maar ene in de andere sfeer... De meeste mensen hebben niet eens in de gaten dat het een nummer van 6,5 minuut is. Het is heel lang, ja, ja inderdaad. Ja, ja. Maar ja, ik weet het niet. Ik, weet, ik denk dat je het ook in zijn tijd moet bekijken. Ik denk niet dat als die nu uit zou komen, dat ze hem zouden draaien... omdat die veel te lang is en er is geen informant waar die meer in past. De collega Westbroek die zei, die zei deze week tegen ons... dat als hij nu uitgepast zou worden, zou het meteen weer op nummer 1 staan. Oh, nou, dat <tie> Nou, <tie> laten we het dan maar uitbrengen. <tie> <Ja>. <tie> Misschien met een andere wall andere of Sound eronder... Ik heb, geen idee. Nou, ik heb echt geen idee. Wat heel leuk is op deze CD is dat er demo-versies van ja. het nummer op staan. En, en mag je even corrigeren? Jij zei dat die vanaf 5 december uit is. Maar volgens mij is die al uit. Oh, hij hoor. is al uit. Nog mooier. Want dat is ook belangrijk voor Sinterklaas natuurlijk. Ja. Ja. Uh, laten we even naar een demo-versie luisteren. Thuis staat erachter. Ik denk dat het bij jou thuis is. Oh, die. Ja, dat ken ik ja, ja. ja. die is erg leuk. En moest, toen moest ik dus bijvoorbeeld meteen denken: gek genoeg misschien hoor. Aan, die, uh, aan, aan die, die Wall of die, Sound. Die Wall of Sound. Ik <laughs> ga nu even luisteren. Ik wil niet wonen in Spanje, want dan is het ook Het is niet Henk Westbroek die we op de achtergrond horen. Nee, ja. Het is een man die wel heel erg Henk Westbroek achter klinkt. Dat dat ja, ben ik. Ja, dat was Sound On Sound heette dat. Dat heb ik midden in de nacht uh, heb ik het opgenomen. Want ik heb het. Op dat moment heb ik het geschreven. Dat wij. Dit, dit is, is het, het ontstaan ik van het België. Het ja, Maar het was drie, drie, drie vier uur s'nachts. Dus ik heb ja, dus ik ben heel zachtjes aan het zingen. En ik kan geen, en ik kan geen noten schrijven, dus ik moest het wel opnemen. En, uh, nou ja, uh, dit is het resultaat. En, ik, ja, en het heeft 30 jaar, nou langer, uh, 2, 3 jaar heeft het mij uh, op de plank gelegen. Ja, ik heb er nooit iets mee gedaan. Nee, ik heb met deze versie natuurlijk... Je zit me heel ja, veel aan ik te kijken. Ja, ik zit me... Nee, deze, de, deze versie heb ik uh, ja, uh, gewoon heel lang heb ik me op de plank uh, laten liggen. En toen en toen voegde uh, de platenmaatschappij uh, voor 30 jaar België... dat album waar we het nu over hebben, of ik extra opnames had... Dacht ik nou ja misschien is het leuk voor de mensen om de allereerste versie te horen zeg maar een ja zeg maar een uur hiervoor bestond het nummer niet dat nee. dat wel, uh... maar ik moest inderdaad niet nou ik moest niet meteen uh, aan de Hall of sound uh, denken nee, maar ik moest was... wel maar ik moest heel gek misschien ik, hoor ik en er gaan mensen dunne... ook vullen. Ja? Brian Wilson moest ik wel even aan oh, denken okay. ook door dat gezang van jou dat een beetje oh, zo... oké okay. een, een, een beetje slordig <laughs> Ja. Ja, nee, maar als je toch over muren hebt, ik had hele dunne muren, dus ja. ik moest heel zacht zingen, anders zouden de buren wakker worden. Dun wolletje of zo. Ja, ja, ja. ja. ja. Dan doen we nu even de versie zoals wij het dan, of, ja. zoals het ook op de plaats ja. staat. Dat klinkt zo. Ja.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 Waar kan ik heen? Ik kan niet naar China. Ik wil niet naar China, dat is me te druk. Heerlijk nummer is dit ook. Het goede doel. Nu zie je dus dat de lead wordt genomen door Henk Westbroek van, van het nummer. En jij zingt, jij zingt dat andere deze stem zingen, ja, hè? Ja, ja, ja, ja, ik ben de hoge stem. Jij bent de hoge stem, jij bent beter in de hoge stem... en hij is beter in de lage stem. Is dat een beetje de rolverdeling? Nee, hoor. Dat is, nee, ja, dat was wel, dat, zo, zo is het ooit wel begonnen. De partijen die hij niet kon zingen, zong ik meestal... Maar hij is veel beter gaan zingen en ik ben wat minder goed gaan zingen. Dus wij zijn meer naar elkaar toege toegegroeid. Toegegroeid. toegegroeid. En nu nee. zijn jullie gewoon mannen op leeftijd die ja, gaan zingen. Ja, uh, nee, nee, nee, maar wij. Nee, nee ik denk, niet dat, die, ik denk dat, dat hij ook zo hoog kan tegenwoorden. Vroeger vroeg absoluut niet. Nee. Wat je, wat je hier hoort is dat wat. Uh, daar gaan we weer, die Wolf Sounds. Wat je dan heel vaak hoort is zo'n hele dikke vette bas. Ja. Een hele sterke ritme. Uh... Ja, nou, uh, weet je, nou bij, bij, bij dit album is het is, het, is het, dit, dit album is de aanzet eigenlijk. Het is steeds verder uitge, ja, uh, is het geëvalueerd en uh, ja en op een gegeven ogenblik ja, krijg je het veel meer in je vingers. En het kerstalbum dat daar zit alles eigenlijk in qua wat ik zeg maar de afgelopen 30 jaar heb geleerd en. Uh, uh, jij hebt het over de Wall of Sound. Uh, dezelfde dingen die Brian Wilson uh, doet, die, die, die bleek ik ook te doen. Dat vond ik heel leuk. Want er is een prachtige DVD uh, smile. Dat ja. Is, uh, en ja, die, die heb ik een jaar of zes, zeven geleden gezien. En dan zie je hoe het zij. Het gaat over het werkproces. Hè? Juist, ja. En, en, en dan zie je hoe zij dus tot. Ja, uh, hoe hij bepaalde sounds krijgt. En dat bleek eigenlijk op, ja, bleek op dezelfde manier te zijn. En in welke je... dingen zit hem dat dan? Ja, vaak dubbele, dubbele bassen. Dus een contrabas en een gewone bas. Uh, meerdere pianopartijen over elkaar heen. Tegenmelodieën. Dus je hebt altijd buiten de melodielijn, heb je altijd een tegenmel uh, ja. Ja, zeg maar een tegenmelodie. Dat, uh... Maar als ik, als ik jou zo hoor, en als ik ook zo hoor hoe die demo klinkt... dan zou je toch bijna denken, Henk Temming zou in zijn eentje een beentje kunnen zijn? Ik bedoel, Heb jij andere mensen nodig? Ja, natuurlijk. Ja, in de studio uh, bedoel, in de studi kan je alles binnenhalen. Nou, weet je, ik heb ooit, ge, ooit voor de grap, werd er, uh, wat, dat weet ik, op, na, na je erover hebt, moet ik opeens aan denken. Er, werd, er werd ooit was een of andere interview voor een of andere televisieprogramma... Het werd iedereen gevraagd wat hij die, wat die speelde en uh, basgitaar zei de een en uh, drums en uh, en en ja en te vroeg mijn, en wat speel jij zei ik, de band en, en, en ja dat was eigenlijk min of meer flapdikken eruit ja ik flap altijd dingen eruit dus niet ik bedoel, uh, nou het is een ander verhaal maar uh, <laughs> <laughs> dat is vaak niet zo slim laat ik het zo zeggen maar dat is wel mijn rol altijd geweest ik bedoel, ik, uh, ja, ik stuurde de band en ik bepaalde eigenlijk min of meer wat er, wat er uh, gespeeld werd en, maar uh, toch, zeg je kompaan Henk Westbroek... met wie je hartstikke goed bent uh, inmiddels weer... Uh, dat jullie het beste uit elkaar halen... en dat jullie solo allebei uh, minder zijn uh, uh, dan de som der delen. Uh, nou, daar ben ik niet met hem eens dan. Ik had jullie eigenlijk ook voor allebei kunnen ja. dan... Nou, nee, maar nee. misschien geldt dat voor hem. Ja, maar, maar, maar voor, voor jou niet. Nee, geldt dat niet, nee. nee. nee. Nee, want ik heb wat, wat dat betreft. Trouwens, ik vind het ook niet voor hem gelden. Want hij heeft eh, zelfs je naam is moord, daar heb ik helemaal niets mee te maken. Dus het is. Eh... Nee, maar ik, ik beschouw jou wel eigenlijk een klein beetje als een man die, die makkelijker achter de schermen werkt. dan die vooraan op de rand van het podium gaat staan. Alsof, alsof dat iets is waar, waarvoor je iets moet overwinnen. Oh nee, hoor, dat maakt me helemaal niet uit. Maar wat je niet moet vergeten is dat vooraan op het podium is elke keer hetzelfde. Uh, ja Als dat je dus, uh, als voornaamste bezigheid is... dan uh, sta je 300 keer per jaar vooraan op het podium. Ik gebruik die dagen liever uh, ja, om, om niet te, te, te schrijven. Ja, ja. Nee, nee, dat is echt zo. Ja. Dus ik heb, uh, maar dat is toch een vorm van... Ja, goed, jij brengt het nu als, als slim of, of, of nou, alleen het he maar uh, nee, creatief... Nee. Maar, maar het is, heeft toch ook met een vorm van bescheidenheid te maken? Nee, ik ben helemaal niet bescheiden over wat ik doe, bijvoorbeeld. Ik vind... Uh, ja, ik vind de dingen die ik maak, vind, vind ik van een ongekend hoog niveau. Nee, nou, nee, maar... Je kleurt ervan als je het zegt. Nee, maar ik, ja. nee joh, dat is het licht hier. Ja, ja. Nee, maar ik... Nee, dus ik ben niet zo bescheiden. Ik ben wel bescheiden over, over bepaalde... Ik ben niet zo'n hele grote zanger, bijvoorbeeld... Ik heb altijd, uh, nou, en dat heeft Westbrook ook vaak geroepen: wij waren de beste band in, in, in Nederland met de slechtste zangers. Dat, uh, en daar is, uh, nou ja, wij, waarschijnlijk zijn er nog wel slechteren. Maar wij, ja, wij zijn niet van die geweldige zangers. We, we hebben wel hele. Uh, karakteristieke geluiden. Ja, en op, de, uh, op dat punt haalden jullie elkaar wel degelijk uh, het beste in elkaar naar boven, omdat jullie ook ja. de stemmen ook heel mooi bij elkaar uh, kleuren. Ja, maar het is natuurlijk altijd hoe iemand anders er tegenaan kijkt. Ik bedoel, als jij dat vindt, dan, dan, dan kan ik alles, dan kan ik het tegendeel beweren, maar ja, eh, waarom, waarom zou jij je mening veranderen? Dat, dat, dat, als jij dat vindt, ja, dan, moet je dat zo, ja, dan moet je dat vooral mm -hmm. vinden. Ja, nee, ik ben gewoon benieuwd naar hoe jij over die dingen denkt. Omdat jij heel lang onderdeel de bent van een, van een band, een ja. duo eigenlijk. Alhoewel er natuurlijk meer mensen in die band zitten, maar feitelijk is het een duo. Maar ja. dat jij op eigen kracht eigenlijk gewoon een een soortgelijke sound maakt. Ja, maar dat is, ja, kijk, maar ik heb altijd... Zo, nou, nou, dat heb ik net al heel bescheiden willen zeggen. Toen, toen wij nog met, met muzikanten werkten, met vaste muzikanten... ja, toen was mijn rol om iedereen een beetje op eenzelfde lijn te krijgen. En dat was heel vermoeiend. Op een gegeven ogenblik hebben we, hebben we, zijn we het iets anders gaan doen... zijn we met z'n drieën verder gegaan. Met Sander van Hek, gitarist, Westbroek en ik... En, en de andere mensen werden dan ingehuurd, daar had je al meer grip op. En op een gegeven ogenblik, ja, toen, toen, toen, toen, uh, toen de computers zoveel meer konden. Ja, toen, toen al, uh, ja, nam ik gewoon alles in mijn eentje op. En werd alles wat ik nodig had, werd dan de instrumenten later ingevuld. Ja. En dat heb ik al, uh, ja, dat, ja, dat heb ik met de kast ook al gedaan bijvoorbeeld. Die ja. ik ook heb geproduceerd. Ja. Noem maar als woorden zonder woorden. Wat ik uh, samen met Paula Patricio heb uh, geschreven. Ja, dat, dat als je de versie van hen hoort, die is precies hetzelfde als, uh, als, uh, als uh, de demo versie. Ja. Alleen zijn de dingen die ik dan met samples heb ingespeeld... zijn vervangen door echte ja. instrumenten. Laten we weer eens luisteren naar zo'n nummer waarvan uh, ik dan denk... ja, dat heeft van alles inzicht, dat heeft een enorme... Uh, ja, het is, het is trouwens ook een heel, heel veelgedraaid nummer. Ik vraag, Sinterklaas, ik vraag aan Sinterklaas een heel gelukkig kerstfeest. Oh, leuk. Zit alles eigenlijk in wat je... Zal wens in een nummer. Met de feestdagen bedoel je? Ja, ja, ja. <laughs>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 Er zijn van die mensen die hebben al alles en zelfs alles nog te dubbel, ze grijpen nooit iets. Maar er zijn er ook voor wie een bc-rol nog veel te kort voor een verlanglijstje is. Sommige mensen vieren het samen, anderen.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 Ja, wij zitten hier met de aanstekers in de lucht. Het is één groot Eén grote brok, Sinterklaas en kerst in één. Dus marketingtechnisch is dit ook een ongelooflijk succesverhaal. Daar ja, is heel lang over nagedacht. Dat, dat kan je wel merken. De Hele maand december ja. wordt gecoverd in ja, dit nummer. Ja. Ik vraag aan Sinterklaas: een heel gelukkig kerstfeest staat op het kerstalbum van Henk Temming. Het is net verschenen. Volgende week komt ook België uit. Daarop staat dan natuurlijk is België. Al uit, hè? Is, is al, al, al uit. Ja. Oh ja, dat mocht ik niet zeggen. Ja. België is al uit. En daarop ook alle demos waarin je het work in progress ziet. Komen ook reacties binnen van onze luisteraars. Eerste impressie schrijft Johan. Klinkt leuk, deze kerstplaat. Ik moet meteen weer denken aan het supermelige. Het hoort met kerstmis ook te sneeuwen. Destijds de B-kant van Sinterklaas. Wie kent hem niet? Ja. Ga die plaat zeker eens draaien hier bij de lokale omroep. Nou, is, uh... ja, dat waren demo's die we hadden gemaakt eigenlijk voor het goede doel. Sinterklaas, wie, uh, wie kent hem niet? En het hoort met kerstmis ook te sneeuwen. En dat wilden wij opnemen uh, op met het goede doel. En die wilden dat niet... En uh, toen zij willen verkopen onze toenmalige platenbaas, gewoon uitbrengen. Toen zijn die demos gewoon uitgebracht. Dus Waarom klaar... wilde het goede doel dat dan niet? Ja, dat was te simpel. Want zij wilden dat wel dat als de, de bandzijder. Ja, nou weet je, eigenlijk... Uh, ja, uh, we hadden net België opgenomen. Het was een hele zware bevalling geweest. Want uh, ja, mensen die nog nooit in een studio zijn geweest... Ja, en ook nog veel al een baan ernaast hebben. Nou, die, uh, ja, die, die, die, ja, die, die zijn helemaal uitgeput. De, de, dus dat zagen, ze niet, niet, nou, dat zagen ze toen absoluut niet zitten om uh, weer de studio in te gaan. Want uh, eventjes voor de duidelijkheid. Het klinkt ongeveer zo waar Johan het over heeft. Met Pasen denk ik al aan kerstmis. Want de menus die lijken op elkaar. Maar met kerst eet er niemand eieren. Dus kerst valt niet zo zwaar. En in ieder huis zie een boom staan met brandende kaarsen verlicht. Als ik zou mogen. Enzovoort, enzovoort. Ja. Maar dit is niet. Uh, dit is van mijn album. Dit is van jouw album? Ja, ja. precies. Ja. Maar je hebt daar ook een andere versie van bedoeld. En die je? staat volgens mij op uh, België Op die b uh, ja, en, en, en, en. In de oh. tijd dat er nog een B-kant was. Ja. ja. ja. ja. Nee, uh, en die zijn gekomen op dat België 30 jaar, waar we het nu over hebben. Gest Ruud Rotsfors, ik die, die, die schrijft ons. Uh, ben een oude man. Maar dat schrijft hij wel ja, tussen aanhalingstekens. Niet? Maar, volgens mijn, kinderen, maar uh, volgens mijn kinderen... Volgens mijn kinderen ben ik ja, een oude boven. Ja, daar ja. hebben ze gelijk in natuurlijk. Ja. Maar voor mij is het goede doel de beste Nederlandstalige band... alle tijden. Chapeau, Henk. Ja, leuk. Ja. Ja. Jammer dat die mensen uitsterven, hè? <laughs> ja. Ja. Maar het jonge publiek? Nee, uh, oude mensen. Ja. Nee, nee, maar de man jonge heeft publiek. volkomen gelijk. Ja, ja maar ik nee, ben ook natuurlijk. een oude man. Nee, je? maar dat, uh... ik bedoel, is er een jonge publiek voor het goede doel. Nou, als we optreden. En uh, we hebben dit jaar hebben we niet veel gedaan. We hebben uh, de jaren daar, daarvoor. We hebben twee, uh, twee jaar achter elkaar hebben we veel. Geop, uh, ja, heel veel gespeeld. En ja, en er komt echt van echt van alle leeftijden. Komt er langs. We zijn ook nog bij Doema geweest. Uh, in uh, Gelderdoom hebben we ook meegedaan. Ja, en dat is. Ja, weet uh, wat je ziet is dat mensen van die toen de fans waren, nemen hun kinderen ook weer mee. En die vinden het leuk of vinden het niet leuk. Dat, dat is aan hen. Maar, uh, ja. Uh, maar ziet, fans, er komt dus wel degelijk ook nieuwe aanwas Er bij. komen een nieuwe oh, aanwas en je, hebt, en je hebt dingen als de top 2000. En daar staan wij uh, met een paar nummers in. Uh, ja. Dus uh, Dat is een draak. Ja. Maar goed, uh, jullie hebben een enorm succes met het goede doel altijd gehad. Goed veel platen verkocht. Zeker in de tijd, uh, in de hoogtijdagen van, uh, van, ja. de, van de platenbusiness. Toch uh, moet jij bijvoorbeeld nu na 30 jaar heb jij je geluidsstudio verkocht. Ja. Heeft dat met geld te maken? Uh, nou, het heeft. Uh, of met de recessie? Het heeft in eerste instantie met mijn leeftijd te maken. Want ik vond uh, eigenlijk vond ik het wel genoeg. Brian Wilson, die... Uh, nee, maar die heeft die ook geen om... studio meer. Ja. Die <laughs> doet ook alles thuis. <laughs> uh. <laughs> nee, maar, nee, weet je, wij zagen tien jaar geleden al aankomen... dat met, het, uh, met de ontwikkelingen, met het illegale downloaden... Uh, ja, dat, dat, dat is gewoon de verkeerde kant op ging. Uh, als... En dat heb je ook gemerkt? Ja, ja als studio zie je dan dat, dat, dat, dat er minder artiesten komen. Er komen veel minder platen uit. Vroeger kwamen er per week vijftig platen uit. En kwamen er twee of drie kwamen er in de belangstelling. Weet je, die werden dan gedraaid. Nu komen er vier uit. En twee of drie komen daarvan in de belangstelling. Dus dat merk je nog niet. Maar over één of twee jaar komen er geen twee of drie platen meer uit. Mm -hmm. dat, dat, uh, ja, dat kan gewoon niet meer. Omdat, er, ja, omdat het geld wat een plaat kost... Dat, dat kun je nooit meer terugverdienen. En dan kan je wel zeggen... Het ja, is meer ik, een investering en, en het levert optredens op. Ik hoor van heel veel artiesten dat ze nu vooral moeten gaan optreden... om aan hun geld te ja, komen. Maar ja, maar iemand als Annie M. G. Schmid zou die dan moeten zijn gaan optreden. En uh, Han, Han Koren heeft die, die, die alle teksten heeft geschreven van Marco Bossato, uh, zou die dan moeten gaan optreden? Nee, maar Henk Temming ja. bijvoorbeeld, die treedt op en die schrijft. Ja, maar, maar uh, ik, vind, uh, ik vind het twee totaal verschillende dingen. Mm -hmm. dat, uh, als ik, nee, ik vind het... Uh, Nee, ik vind, het geen, ik vind het geen correcte ontwikkeling. Bij, uh, mensen die, gewoon, uh, ja, die je als samenleving nodig hebt, moet je ook waarderen, vind ik. Mm -hmm. En uh, dat, dat is ook misschien mijn rechtvaardigheidsgevoel waar we het net over hadden. Ik bedoel, maar jij leest hier uit een gebrek aan waardering eigenlijk? Dat mensen... Ja, ik vind het heel weinig, ja, ik vind, ik vind veel weinig respect getuigen dat je dus uh, denkt dat, dat, dat, dat, je wel, uh, dat je wel een bakker moet honoreren die een brood bakt. Maar dat iemand die een nummer heeft geschreven... dat hij dat maar voor niks moet doen, ja. dat vind ik... Uh... Jan Rotzi zei altijd... Uh, God straft wie rocker in Holland wil zijn. Dat geldt ook een beetje voor jou dus. Ja, maar ik geloof niet. Dus wat dat betreft... Uh, Jan is natuurlijk diep, diep religieus. Dus, uh, <lacht> dus ik heb die hoop... Nee die, nee, die heb ik niet. Dus ik denk dat iedereen uh, zonder enige straf... gewoon uh, weg, wegkomt. Hindert je het... Je in, je, in je ambitieuze in je dromen? Nou, kijk, mij zal het niet in de weg staan, want ik heb ook dit album kunnen maken en ik kan elk album maken wat ik zelf wil, maar ieder, ieder bandje wat nu begint, en daar had ik natuurlijk als, als studio-eigenaar mee te maken, ja, dat, dat raakt hevig gefrustreerd als je dus, nou ja, als je hoogtepunt is, één minuut optreden in de wereld draai door, om vervolgens achter te komen dat je dus ja, dat er geen droog brood valt, valt te verdienen. Uh, ja, dat vind ik heel frustrerend. Ja. Ga maar kijken, al die beentjes die de afgelopen jaren in de wereld eruit door zijn geweest. Hoeveel er nog van bestaan? Ik denk nog geen 95 procent. Of ja, nee, ik, ik denk nog geen 5 procent. We gaan een research doen naar dit onderwerp... want we zijn door onze tijd heen. Zou ik doen, Jij ja. bent met je tegel bezig. Ik kan dan vertellen dat Alice de Bruin zo meteen met twee dingen komt... en daarin praat ze met Nico Roos, directeur van ontwikkelingsorganisatie Solidaridad... en oprichter van de Max Havelaar... over hoe armoede in de wereld aangepakt zou moeten worden. Een onderwerp wat natuurlijk helemaal gesneden is... ook op de Week van de Armoede, maar ja. ook op, uh, op Henk, Westbroek, Henk Westbroek. Henk Temming, sorry. Ook Henk Westbroek. Henk Westbroek trouwens ook. Zeg, luister, er staat helemaal niks op die tegel van je... We hebben nog 20 seconden. Ja, ik ben meer van, uh, van uh, tussen de regels door. Hè? En, en, uh... Hou je hem echt wit? Niet alleen nou, de kerst, heb, maar de ik tegel? Ik heb hem omgedraaid en ik heb erop gezegd de andere kant. Tja... Ja, ik weet er ook helemaal niks mee. want... het uh... artistiek, zeg? Nee, is helemaal... nee, maar ik hou wel van wit. Uh, ik hou ook van witte kerst bijvoorbeeld. Dank, meneer Temming. Dit was aflevering 2544. Ja, 2544. Tot morgen. Dan ontvangen wij kunstenaar Job Koelewijn. Tot dan. Radio 1. Hey. Stof. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen.